6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de flat in Groningen, waar vrijdagavond een ontploffing was... is een explosieve stof gevonden. De twee bewoners van de woning zijn aangehouden. De ongeveer 50 andere flatbewoners kunnen voorlopig niet naar huis. Ze werden gisteravond voor de tweede keer in 24 uur geëvacueerd. De politie dacht eerst dat de ontploffing werd veroorzaakt... door een oven of gasfornuis en dus werd het huis niet doorzocht. Dat gebeurde pas gistermiddag na een tip... Bij daglicht gaat het onderzoek verder. Tot die tijd kunnen de bewoners van de flat in Groningen niet naar huis. Zuid-Korea zegt dat er meerdere kogels vanuit Noord-Korea zijn gelost op hun bewakingspost bij de grens. Als reactie op de beschietingen heeft Zuid-Korea twee kogels richting het noorden afgevuurd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is niet duidelijk waarom er is geschoten... Het incident gebeurde een dag nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... voor het eerst sinds drie weken weer in het openbaar was verschenen. In Amsterdam-Oost is vannacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde rond half vier op de hoek van de Panama-laan en de Borneolaan. Even verderop werd een uitgebrande auto met een Duits kenteken gevonden. De politie onderzoekt of de wagen iets met het incident te maken heeft. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De Britse premier Johnson heeft, geeft toe dat hij zijn coronabesmetting in eerste instantie had onderschat. In een interview met Tabloid The Sun zegt Johnson dat hij moeilijk kon geloven... dat zijn gezondheid in een paar dagen was verslechterd... en dat het hem frustreerde dat hij niet beter werd. Ook zegt hij dat zijn artsen nadachten over intubatie toen hij op de intensive care lag. Dan wordt een buisje in de luchtpijp geplaatst voor de beademing. Johnson lag vier dagen op de IC. Afgelopen maandag ging hij weer aan het werk.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 is zin in ZFM ZFM met nu opstand Op wat komt voort komen uit into the future You have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 Makes you give in and cry Say, live and let die To live and let die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 venia To him there is no other one. He's very sexy and oh so-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 Will you write